Kees met het West Journaal Die is getroffen door een zware aardbeving... ...zo'n 500 kilometer van de westkust van Aceh in Noord-Sumatra. De beving op 33 kilometer diepte had een kracht van 8,7 op de schaal van Richter. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de hele Indische Oceaan. Dat meldt de Indonesische Geologische Dienst. De beving werd gevoeld in Singapore, Thailand en het zuiden van India.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 Ook andere luxe merken als Audi en Mercedes doen het goed. Opel staat daar veel slechter voor, volgens kennis omdat Opel niet actief is in grote opkopende economieën als China en India. Minister Schippers wil dat ziekenhuizen meer doen tegen patiënten die niet komen opdagen. Ze overweegt ziekenhuizen te verplichten boetes op te leggen aan patiënten die niet op een afspraak verschijnen. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. In een ziekenhuis in Den Haag is na het invoeren van boetes het percentage gemiste afspraken teruggedrongen van 7,5 naar 4. Het weer, vanochtend nog flink wat zon. Vanmiddag neemt de kans op een bui toe. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen een vergelijkbare dag met in de ochtend zon en in de middag een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Op de A22 is van de Velse Tunnel één tunnelbuis afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar via de andere tunnelbuis geleid. en Dat betekent in beide richtingen dat er maar één reisdok open is. Tot zover de verkeersinformatie.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 hele goede middag. Daar zijn we weer. Robbie, goedemiddag jongen. Gezellig. goeiemiddag, jongen. Goedemiddag. middag. om jullie erbij te hebben. Kun jij de computer even aanzetten? Want dan Tuurlijk hoor ik, ik niks op de achtergrond. Aanzetten. Want jij hoort niks op de achtergrond. Nee. Jongen, wat is dat voor album weer voor geprits vandaag? Twee keer weer ah, woensdag. Nee, <laughs> Hele goede middag nog en nogmaals. Het is natuurlijk weer 12 uur geweest. We zitten weer natuurlijk op de mooie woensdag. Het is weer jouw lekkere lunchprogramma op de woensdagmiddag. Van 12 tot 2 zijn we weer te beluisteren. We komen straks natuurlijk weer met de lekkerste nummers. De lekkerste hits. En natuurlijk ook de leukste nieuwtjes. En wat gaat er allemaal gebeuren in het dorp. En we hebben natuurlijk ook het broodje van de week. Waar we nu heerlijk van zitten te smikkelen. En de maker daarvan zit hier tegenover mij. Dus die, die mag ze. Goedemiddag meneer Ad. Aad ja Aat Van Koffieclub Ja, Kijk, Ik van zie Koffieclub te wachten. Nou, we gaan natuurlijk uh, Straks uh, gaan we natuurlijk uh, nog veel meer uh, gaan we over, het, uh, over het broodje van de week vertellen We gaan uh, van Aad uh, gaan we natuurlijk ook horen uh, hoe, hoe het, het ontstaan van de Koffieclub en hoe het allemaal loopt En we gaan uh, eens even kijken, Robby, wat heb je allemaal nu voor ons klaarstaan, jongen? Ik heb uh, Triggerfinger Triggerfinger? Met nou, I joh. Follow Rivers Doe eens, doe eens ges Zullen we het gewoon even doen? Doe eens gek. I follow. Ik, ik, hij klinkt toch wel redelijk oldschool, dus je zou eigenlijk denken dat Triggerfinger eigenlijk eerder is, met dat nummer. Als je hem zo hoort, als je, als je het spel ook hoort. Wat je Old Oldschool, old ja, het is wat rustiger en wat uh, klassieker. Hmm, nou, dan moet ik zeggen dat de, de gewone uh, I follow you, van, uh, hoe je ze ook alweer, uh, daar komen we straks nog wel op. Dat komt wel goed. Nee, uh, de, dan moet ik zeggen dat de eerste in ieder geval de versie die we dan voor het eerst hebben gehoord, uh, die vind ik dan wel inderdaad, ja, wel iets nieuws hebben. Nou, het origineel wat je hoort, dat is met die piano en zo. En dat, uh, dat is een remix, hè? Die je yeah. nu op de radio hoort. Oké. Okay. De origineel is nog, nog langzamer langzaam. en nog. Jeetje, ja. <laughs> nou, om ervoor te zorgen dat wij iets sneller gaan dan het gemiddelde I Follow Rivers, gaan wij natuurlijk uh, lekker door. Zoals ik net al zei, uh, dit is uh, ZFM Lunch. Inderdaad. Deze week met Mike Willey, Robbie Brouwer. En, en, en onze gast. Ad Adramper, dus. Ja, ik ben slecht in naam hoor, moet ik wel eerlijk zeggen. <laughs> Komt helemaal goed. Ja. ja we, gaan het sowieso, uh, we gaan sowieso even het uh, broodje van de week bespreken, want we hebben een uh, broodje van de week hebben wij, uh, weer uh, bij, uh, bij, ons mogen, bij ons programma mogen voegen. En uh, daar gaat uh, Ad uh, een stukje meer over vertellen, toch Ad? Ja hoor, dat wil ik graag doen. Oké, okay, nou vertel. We hebben deze week een lekker broodje hete kip. Dat kan uh, met verschillende broodjes gegeten worden. Bruikbrood, witbrood, pistoletten. En dat wordt allemaal vers gebakken en vers gemaakt in eigen keuken. En dat is dus lekkere kip met uh, paprika, champignonnetjes, uitjes, ananasstukjes Lekkere kruiden en uh, chilisaus. En uh, nou, als je dat broodje op hebt, heb je echt wel een maaltijd gegeten. Dus, uh, en een kopje koffie erbij. Dat is een hele goede combinatie in de ja. koffieclub Zandvoort. Heerlijk. Oh, absoluut, absoluut. Ja. Want Ik sprak natuurlijk net ook nog heel even natuurlijk in de koffieclub zelf. En net ook nog heel even hiervoor natuurlijk. Logisch. Uh, nee, uh, ik vroeg u natuurlijk van. Uh, u zei dat u in 2008 bent u begonnen. Ja, we hebben de zaak in 2000, september 2008 overgenomen van de Volf Hoekstra. Die overigens ook Koffieclub Zandvoort voerde. En jullie dus de zijn daar natuurlijk gebleven? Ja. ja. Maar we hebben er wel meer een brasserie van gemaakt. Oké. Okay. Oké, okay, nou ja, dat hebben we wel nodig hier in Zandvoort. Ja. ja, vind ik. Ja, dat, dat voldoet goed. De mensen zitten op lekkere stoelen. Het zijn geen stoelen waar ze zeg maar op weggejaagd worden. Nee. Ze zitten op hun gemak en kunnen ook lang erop zitten zonder stijf te worden. En ja, daar kunnen ze toch de lekkere dingen bij krijgen. Ja, ik heb wel eens lekker even een ontbijtje genomen of zo Of lekker een beetje rustig wakker worden, lekker in de koffieclub. Een paar ik terug ben ik nog eens eten, mag ik heel erg ja. zeggen. Was, toen ging mijn moeder voor mijn verjaardag, ging nog even het luisteren. ging ik lekker naar de koffieclub toe. Ja. Lekker wat eten, nog een lekker rondje maken in het dorp. Dus, uh, was wel lekker. Ja, dat was, inderdaad het hartstikke lekker, heel ja. gezellig. Ja. Maar uh, u, bent u uh, zelf uh, met het idee gekomen om de koffieclub over te nemen, of bent u ervoor benaderd? Nou, nee, nee dat, is, uh, dat is het idee van mijn vrouw. Okay. Want uh, om het helemaal goed te zeggen, mijn vrouw is dus de, uh, de directeur van de zaak. Okay. En ik ben mede-directeur, ik help mee. Maar mijn vrouw is in wezen de grote trekker. En ook degene die zorgt voor de voedsel uit de keuken. Dat is een beetje de, de motor in de olie. Of de olie in de motor. Ja, ook. zij is de motor en ik ben het oliespuitje af en toe. Ja, zo okay. kun je dat wel zien. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. ja. Nou, als je trekt de zakken. Uh, ja, met, met nog goed personeel natuurlijk. We hebben hele leuke... Uh, Oké, okay. heeft je ook personeel. vast personeel ja. daar rondlopen? Of is dat, of is dat ja, zijn, het, het is personeel wat al, uh, wat al vanaf het begin erbij is natuurlijk. heb je ook de nodige wisselingen. Maar doorgaans blijven ze wel uh, vrij lang. Ja. En, uh, het is ook flexibel personeel en dat moet hier in Zandvoort wel. Ja, absoluut. Uh, ja, flexibel flexibel moet je sowieso zijn als je horeca aangaat. Het is ja, gewoon niet minder normaal eigenlijk. Uh, daar kunnen Robin en ik geloof van mee praten ook. Maar ja, uh, wat zijn een beetje echt de, de toppers op de kaart? Qua broodjes en uh, zijnde op de kaart ik, ja ja nou uh, dat blijft hier toch vrij eenvoudig op de kaart het broodje hete kip is een topper zonder meer en het broodje filet americain doet het ook goed uh, onze kroketten op brood die doen het ook goed ook altijd lekker ja en oh, ja ons ontbijt is natuurlijk een topper We hebben een ontbijtbuffet staan ja en dat is een topper daar uh, kunnen de mensen hun eigen broodjes samenstellen allerlei soorten van croissants tot uh, kleine broodjes uh, tot boterhammen uh, met uh, luxe beleg en uh, met uh, lekkere drankjes van achter de bar, erbij uh, verse koffie enzovoort. Het dat maakt weer helemaal compleet je ontbijt. Ja, dan dus ja. kunnen ze in hun eigen tempo eten en, uh, en drinken. Dat wordt drinken, wordt lekker verzorgd aan tafel. En, uh, nou, ook dus weten dat, uh, toch goed te vinden. Ja. Want als ze dat, als ze eens een keer met de familie willen genieten of zo, dan, dan komen ze toch vaak ook voor het ontbijt om een uur of half elf. Ja, ja. En, uh, ja, Dan hebben ze een mooi buffet. buffetje staan met alles erop en En Daar zijn ze heel tevreden Kijk, dat is het belangrijkste natuurlijk. alleen maar goed om te horen natuurlijk. En dat is eigenlijk ook nog een vraag. Hoeveel dagen in de week zijn jullie open en van hoe laat tot laat? Wij zijn zeven dagen in de week open. Van, moet ik even, wintertijd, zomertijd. Maar nu van 9 uur tot avonds 18 uur. En dat wordt, nou, gelang het warmer wordt. Eh, dan wordt dat later Ja, net hoe de warmte in de, de sfeer de, ligt eh, Net hoe de markt ook is ja. Ja, ja. Ja. Als de straat bij ons vol blijft, dan blijft de zaak ook open Dus heel flexibel dus dat Wat is zeer ook, belangrijk is Dat uh, is ook flexibel, <coughs> ja, ja. Ja, heel logisch natuurlijk. En uh, wat u zegt, zeven uh, dagen in de week open Dus even kort om mensen, luister even heel goed. Van, uh, u kunt zeven dagen in de week, kunt u natuurlijk bij de koffieclub kunt terecht voor een heerlijk ontbijt en een heerlijke lunch. En nog veel meer lekkernijen. Want ik heb uh, wel heel veel zien staan al uh, op de kaart ook. En ook heel veel in de zaak zelf. Dus het is echt uh, absoluut uh, gewoon een must. Ga daar gewoon even naartoe. En gewoon lekker blijven doen. Want uh, waar zit het, het voor de mensen op, die het niet weten? Uh, wij zitten op het Kerkplein. Uh, op, met een terras op het zuiden. Van Kijk. morgens tot avonds de zon erop. En, uh, ja, dus uh, beter kan, kan niet missen op het ja. kerkplein tegenover de kerk. Zeg maar. dus, uh. Kijk, dus lekker naar het kerkplein mensen. Dus, uh, bij de koffieclub. Omdat het kan. Het is nou ook heerlijk weer om op het thuisje daar te zitten. En voor, uh, voor onze klanten hebben we achter ook nog een stuk of vier, vijf parkeerplaatsen. Mensen slechte been kunnen bij ons achter de zaak parkeren. Gratis Kijk. parkeren. En dan uh, en er wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt. Dat is ook weer een stukje service, wat niet heel onbelangrijk is. Ja, sorry. Ik zag trouwens ook, um, als ik het goed heb gezien, uh, computers achter staan, Klopt dat? Dat klopt. Wij, ja, wij hebben computers staan en daar hebben we een stukje internetservice. Vooral voor de toeristen. Ja. Uh, dat, daar wordt wel steeds minder gebruik van gemaakt, want de mensen hebben steeds meer hun eigen uh, tablets en uh, noem maar op. Maar, maar, maar het, het... er zijn nog genoeg uh, mensen die toch even op de computer uh, hun uh, e-mail willen, willen ja. opnemen. En dat kan bij ons. Het staat er wel. Het is gewoon lekker dat het er inderdaad staat. Dus uh, eigenlijk is de Koffieclub uh, in Zandvoort uh, van alle markten voorzien. Ja. En. Uh, helemaal goed komen. Ze hebben ons van een heerlijk broodje verzorgd absoluut. deze week. Ik heb niks te klaar. Ja. Binnenkort de volgende ophalen. Tj. Hahaha. <laughs> Dan gaan we gewoon eventjes zitten, natuurlijk, hè. Dat gaan wij absoluut wel even doen, ja. Nou. Ik denk dat het wel een beetje compleet is zo uh, Mike. Ja, ik, of had jij eh, nog vragen? Ja, ik, eigenlijk uh, ja, zou ik nog meer broodjes mogen. <laughs> dat is, is eigenlijk de... mijn hele vraag. Want was ja, dus tijd, we, hebben genoeg, we hebben genoeg broodjes en ook andere broodjes. Dus dat kan ja maar. kijk, ja, helemaal mooi. We hebben mooi. ook een hele, uh, hele lekkere broodje tonijnsalade. Uh, uh, dat wordt ook in de keuken helemaal vers klaargemaakt. Oh, oh, oh. De, Daar hou ik wel van dus, hoor. Met tonijn en kappertjes En uh, een lekkere salade opgeroosterd brood En dat is ook een, uh, een aanrader eigenlijk Ja, okay. kijk Nou jongens, zoals jullie horen Ik zei het dit ook al, maar de koffieclub is gewoon echt van alle markten thuis Ga er gewoon naartoe Gewoon doen, omdat het kan Op het Kerkplein, hij is niet zo moeilijk te vinden Tussen je werk door en in je pauze Kun je gerust even binnen een half uurtje ja. lekker een broodje eten Als het nodig is Als je de tijd hebt, kun je ook lekker uh, gaan li zitten Liggen wou ik zeggen, maar dat is wel heel overdreven Nee, lekker zitten op het terras. Lekker van het uh, weertje genieten. Vooral op dit moment. Ja, Gewoon. we zijn heb happy hour. Kijk, alle middagen je hour. Dat is tussen 14 uur en 18 uur. <laughs> en dan zijn alle wijntjes en alle speciale bieren, alle flesjes bier... Dus dat is van Heineken tot, uh, tot Duvel. Die zijn allemaal 2,50 per stuk in plaats van de kaartprijs. En alle wijntjes zijn ook maar 2,50. Kijk. En dat dat zijn, uh, ja, die worden speciaal voor ons geïmporteerd, die uh, wijnen. Die komen uh, uit Venetië. Oké. Okay. Dat, dat, dat is niet zomaar een wijntje. Ook niet zomaar een huiswijntje. Dat is echt wel een bijzonder lekker wijntje. Kijk. Dus dat, is... dat uh, doen we tussen 14 uur en 18 uur. En er loopt vanaf 16 uur tot 18 uur. Loopt daar onze happy dinner mee mee. Dat zijn onze schnitzels en onze ja. cordon bleu plates. Dat is echt een volledige maaltijd. met uh, wordt heel erg gewaardeerd. Die zijn dan maar uh, 9,50 in plaats van de kaartprijs. Dus met nou, okay. Happy Dinner loopt er ook uh, mee met Happy Hour tussen 16 en 18 uur. Kijk, nou, dat is helemaal leuk. Dit is gewoon helemaal top. Dus mensen, jullie horen met. Even gewoon gaan, want je kan er dus ontbijten, je kan er lunchen, je kan er dineren. Je kan ook nog een lekker voor een lekker wijntje of een heel lekker biertje, kun je er gewoon lekker naartoe, even alles oh, maar voor de ontspanning, dus ga, ga er gewoon naartoe. Gewoon doen. Ja. Nou, dan uh, was dit het volgens mij wel. Wat heb jij allemaal, uh, oh, ik zie Foster the People. Ja, die gaan we even lekker luisteren. Up Kicks vind ik helemaal lekker. Nou, dan komen we natuurlijk straks weer bij jullie terug uh, voor uh, de evenementenagenda en de kalender en we hebben nog zoveel extra dingen. En het beluurtje natuurlijk. Het beluurtje <laughs> natuurlijk, We gaan we heel zandvoerd rond bellen. Wat is er allemaal te doen? En derom. wat kunnen we allemaal vinden? We gaan lekker luisteren naar Pumped Up Kids met Foster the People. Ja, je hoorde the big wheel if I stay too long. Ja, ja. Oh uh, oh, uh, wat zijn er dan allemaal weer mooie nummers op? Ik ben zo blij met jou. Echt waar. Echt, mag ik het even zeggen, Robby? Wat zeg je? Hoeveel uitzendingen, hoe, hoeveel uitzendingen mag ik al tegen je zeggen? Ik ben zo blij met je. Ja, maar niet te veel. Moet je niet uh, uh, te veel. Wacht daarvoor. Omst... Ja, sorry. <laughs> nou, we hebben Freddy hier ook in de studio. Ik heb weer wat gevonden. Jezus. oh uh, oh. Uh, uh, uh. Hoe heet het? Of deze? Even kijken, wat heb, er, wat heb je allemaal? Wacht even hoor. Rot op. <laughs> Dit meen je er niet, hè? Ah, maar we gaan lekker verder met onze uh, agenda agenda-puntjes. We gaan even vers ja, voor zoeken. Ik moet zeggen, even trouwens nog een vraag aan jou, Rob. Hoe uh, ja, was jouw uh, paasweekend? Kijk, je moest natuurlijk werken, maar. Maar wat? Maar, hoe was jouw uh, deels iets weekend? Nou, uh, goed hoor. Goed, ja. Ja, ja. ja. Rustig aangedaan. Mag niet beklagen. Niet extra overwerken. Nee. nee. Maar hoe heet het, wij hebben sowieso vandaag hebben we natuurlijk de wekelijkse markt. Hey, de wekelijkse markt. <laughs> de markt van alle markten thuis. Sowieso. Ja, uh, dat is weer uur, hè. Daar kun je natuurlijk weer van alles krijgen tot het lekkerste visje, tot de lekkerste lumpia's. Tot aan de lekkerste snoepjes, koeken, stroopwafels, noem het maar op, uh, leuke bloemetjes. Dus mocht je nog wat goed te maken hebben, ren effe snel naar die markt toe en haal een bloemetje. Ja, is gewoon doen. Ik heb er weer eentje. Oh jee, oh jee. Zing mee met Gray in Oomstee. Het is Rijm woensdag vandaag. Bro. Het is, uh, hoe, hoe zeg je dat? Uh, ri rime, rime, Wednesday, rime, Wednesday, rime. Ja, oké. Okay. Maar we hebben dus Zing mee met Gray in Oomstee. Uh, dat is uh, even kijken, de 13e, dat is, dat is vrijdag. Oh ja jongens, vrijdag de 13e zing mee met G en stellen. Inmiddels zijn de meezingavonden onder de leiding gegeven van, van de berg. Een bescheiden koor, een ware happening aan het worden. Elke tweede vraag van de maand begeleidt Glee op haar accordeon niet alleen de vaste koorleden... ...maar ook steeds meer zandvoorters, zeemans die er ...en nog veel meer staan er op het repertoire waarvoor iedereen uitgenodigd wordt... ...die van zingen en gezelligheid houdt. Tekstboeken zijn daarvoor aanwezig. Het kleine Sfeervolkcafé zit op deze avond altijd lekker vol... ...dus als u mee wilt doen, kom dan zeker op tijd en hoort en zegt het voort. De locatie is natuurlijk uh, Zeestraat 6, uh, 62. En, uh, ja, het, uh, het is natuurlijk een ligging van ons hele mooie centrum. De organisator gaat natuurlijk ook nog even proberen te bellen. tonaren. En uh, even kijken, als ik het goed zie, het begint inderdaad om half negen. Nou kijk, we gaan jullie er straks natuurlijk meer over vertellen. Robby, wat zijn de volgende evenementen? We gaan eens even kijken. Wat uh, hebben wij allemaal? Ja, uh, yeah, hier ook. Oh. We hebben natuurlijk ook weer de pub quiz. Quizzen of quizzen, dat is daar de Hebben we er een paar weken geleden nog uh, voor gebeld? Ja, daar hebben we inderdaad nog voor gebeld. En hij komt, uh, hij komt dus weer terug. Oh, wacht even. Even kijken. Oh, dit is leuk, joh. Zoals ik net al zei, quizzen of quizzen. Dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op het scherm En van commentaar voorzien door onze eigen quizmaster. Joop van S. Junior. Ver wie is de snelste en wie is de beste? Na nou, inschrijving van de teams maximaal vier personen. Nou, Hou je van spelletjes, dan is dit natuurlijk jouw avond. Voor iedereen die van gezellig houdt en goed op de hoogte is. Tevens zijn natuurlijk weer superleuke prijzen te winnen. En waar wordt dit gedaan? In ons alblije Café Kopertje. Dat is natuurlijk ook weer te vinden op ons Kerkplein 6. Vlak bij de koffieclub waarin... Waar we dit ons heerlijk broodje van de week vandaan hebben gekregen De prijs per persoon is 2,50 euro En de datum is natuurlijk ook weer 13 april Dus deze week ga er nog even snel achteraan. En probeer nog even een plaatje te bemachtigen In deze prachtige pubquiz Het begint natuurlijk om uh, 9 uur En natuurlijk uh, ja Tot het uh, eindigt Tot het eindigt, tot het gewoon stopt, tot het gewoon niet meer kan En uh, ik, ben, ik ben wel heel erg benieuwd de, Onze eigen Joop van Nes gaat het dus doen dat was vorige keer ook zo, hoor. Ja, ik vind het wel leuk. Joop van Nes heeft uh, lekkere babbelstem, dus die, die komt er goede goed En Dat was heel uh, professioneel, met systeem en alles. We, we, daar hadden we voor gebeld met uh, Maaike. Absoluut, uh, absoluut. We, we gaan even verder kijken. We hebben... Wat hebben we nog meer? Uh, hey, ik, zie wat uh, ik zie wat staan. Ga eens, ga eens naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Naar boven. Ja, ja, ja, die, die, die. Dat is gewoon een uh, uitverkoop. Is dat een uitverkoop? Oh, nou ja, weet je, voor onze favoriete servers uh. hebben we natuurlijk even kijken de... Nee, maar we gaan even verder met het volgende. Oh, oké, okay. vertel, vertel. Want ik vind door, een, uh, een, uit, uh, een uitverkoop op een strand, dat vind ik niet echt bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vond hem uh, altijd wel leuk. Weet je, voor de mensen die van surfen houden, kun al het altijd proberen. Maar wij zijn voor het dorp, hè? Kom op, ja, weet, hè? Ik, weet ik, maar, maar we, ga, ook een we gaan door. lekker naar, voor onze gelovigen, we gaan naar een klassiek uh, koorconcert. Gaan we naar een klassiek koorconcert? Ja. Het Kerkpleinconcert met dit keer een koorconcert, de Classic Fox, onder de leiding van Lorenzo Papolo. Een half uur voor aanvang voor het concert is de kerk natuurlijk open. Concertabonnement. Uh, is uh, 12 uh, concerten voor slechts 50 euro. Nou, jongens, dat is zeker een aanrader. Gewoon lekker doen. Het is natuurlijk. Uh, de locatie is natuurlijk onze eigen Protestantse Kerk. En dat is uh, op het adres de Poststraat nummer 1. En uh, het is uh, natuurlijk een. Uh, ja, een klassiek concert. En het is natuurlijk een prachtig, prachtig, prachtig Centrum De maar prijs per persoon is 5 euro. Het is zelfs nog kindvriendelijk. Ja. <laughs> ga, Heel ik ga ik geen boekje over opentrekken bij de kerk? Eh. Uh. <laughs> <laughs> okay, hoe heet het, uh, uh, het? is dus de kerk aan, het, uh, aan de voet van de Zeestraat Of oh, hoe heet okay. het? De Kerkstraat Kerkstraat. <laughs> um, ja, we gaan even kijken of we er ook nog naartoe kunnen bellen Oh mijn god, ja wat je wou zeggen, dit is echt wel heel erg hoor. <laughs> het? We hebben hier nog een hele leuke, de Magic Cabaret Theater Dinner Show Dus even kijken, nou, nou... Ja, zoals Robin net al zei, de Magic Cabaret Theater Dinner. We zijn enorm trots en vereerd dat deze mannen bij ons voor u een fantastische avond willen verzorgen. Zij werden bij het grote publiek bekend als de finalisten van het programma De Nieuwe Uri Geller, waarin het mentalisme centraal stond. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat zij hebben gedaan al jaren verweven zij magie, cabaret verwondering en humor in Feel Good Performance acts voor hun eigen theatershows en evenementen hun ex op de verschillende nationale en internationale wedstrijden werden met goud beland in 2006 haalden zij zelfs goud in drie verschillende categorieën, en kregen een eervolle onderscheiding voor hun komende presentatie en wonen de Grand Prix, de hoogst haalbare Nederlandse goochelprijs waar zij, eh, waarmee zij de Nederlandse kampioen goocheler zijn maar de hoogste onderscheiding die ze mochten ontvangen was de titel Beste Mentalisten ter Wereld, tijdens het wereldkampioenschap Mentalisme in 2009, daarbij ...behoren zij officieel tot het absolute wereldtop. In totaal stonden zij 17 keer met hun eigen show in een uitverkochte Sydney Opera House Australië. Ook traden zij op in onder andere België, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, Brazilië, Thailand, Zuid-Korea en de USA. En waren in tientallen televisieprogramma's te zien... ...waaronder Baan en Van Dorp, Jensen, Live Cooking, De Wereldwijd door en Pauw en Witteman. Dus als u spraakmakend en hoogwaardig entertainment zoekt waar men nog lang over na zal praten... ...dan bent u natuurlijk bij Rob en Emiel aan het juiste adres tijdens eh, een avond van een wereldklasse... ...met een voortreffelijke vijf diner van 49,50... Per persoon gelooft u uw eigen ogen niet. De kaarten zijn vanaf heden in de verkoop. En, het, en daarom, het, uh, daarom laat ik jou altijd uh, lullen, want uh, dat had ik nooit gered. Ah joh, dat is allemaal al hartstikke leuk te doen. En het is natuurlijk weer bij ons eigen Beach Club Take 5. En het uh, wordt natuurlijk, uh, Beach Club Take 5 is natuurlijk vlak bij de Watertoren. Dus op het strand te doen en uh, de prijs per persoon is 49,50 euro. Ja, dan gaan, je, gaan we ook nog even naar bellen Gaan ik, we zeker nee. naar bellen. En we hebben natuurlijk onze eigen organisator, dat is onze eigen mevrouw Paap. Daar gaan we natuurlijk uh, even mee bellen. Het begint natuurlijk om 7 uur s'avonds en eindigt om 11 uur s'avonds. En dat wordt gedaan op 16 april 2012, wel te verstaan. Dus uh, daar gaan we zeker ook nog even voor bellen. We gaan er even voor kijken. Want, uh, Rob, zullen we eens even kijken? Want ik heb nog wel een lekker nummertje. Ik heb net heb jij een, een lekker nummertje? Ja, lekker nummertje. Uh, gaan, gaan wij ook nog even proberen om het circuit even te bellen? We gaan, gaan voorwege we de paasreis hoe dat is verlopen. Nou, dat kan ik je al zo vertellen. Ik heb hem gestaan. Nee, maar even... Uit jouw mond geloof ik het wel, maar de luisteraars niet. De luisteraars niet. Ja, bedankt. Ja. We gaan nu luisteren naar een ja lekker nummertje. Het is weer een paar jaar terug dat deze twee nummertjes samen hebben gemaakt. Even uitleggen. De, de, de zanger en de zangeres Chris Brown en Jordan Sparks. Jordan Sparks heeft een aantal jaren terug... ...heb zij de American Idol heeft zij gewonnen. Zij kwam toen auditeren en ja... De jury was eigenlijk al gelijk al verkocht. Dus ja, we gaan luisteren naar echt de nummer één hit die zij toen hebben gescoord. Is natuurlijk Chris Brown, Jordan Sparks, No Air. Living in je hoorde Adele met Rolling in the deep. Oh mijn god, jongen, ik blijf zeggen, maar als die vrouw, als ik serieus ooit de kans krijg om te trouwen, dan trouw ik met haar. Oh mijn god, wat kies, lekker zingen. En ze wordt ook steeds knapper, hè? Ze is ook met een bloedgang afgevallen. Heb je dat al gehoord, Rob? Is dat zo? Ja, ja, ze is volgens mij steeds mager aan het worden. De laatste keer dat ik haar zag, was ze heel, heel wat kilos kwijt. Dus het, het, het wordt mijn droomvrouw. Dat is toch gewoon ideaal? Hoe? Mijn droomvrouw, een vrouw die kan zingen, weet je. Ze waren bij 3FM toen ook al uh, geïnteresseerd in... Uh, ja, nou, ze is toch... Het is, het is, het, ja, het is gewoon een super mooie vrouw om te zien en ze kan zo mooi zingen. En uh, zoals we net ook al zeiden, we hebben natuurlijk ook uh, onze, eigen, onze eigen Zandvoortse circuit paasraces hebben we gehad. En uh, het Nationaal Race Saison 2012 gingen we verstarten op Zandvoort, uh, zoals altijd. ja. En, uh, ja. Het was niet zulke lekker weer, want uh, hoewel dat koude en er weer, uh, weer meer associatie opriep met het winter uh, endurance kampioenschap vormde dit weekend de kruid van Gillette paasrace op het circuit Park Sanford als altijd de start van het nationale race seizoen van de, voor de klasse in het Dutch powerpack. Niet minder dan, wow, bijna 19.000 bezoekers trots in de regen en waren op Zandvoort getuigen van een afwisselend raceprogramma met in totaal 15 wedstrijden. Ja, het was echt een drukke boel hoor. Nou, in het uh, HDI Gerling uh, Dutch uh, GT ja Championship, de eredivisie van het Nederlands Autosport. Beleefde de nieuw ontwikkelde Porsche 997 GT4 een uitstekende première. Met een overwinning voor veel Bastiaans in de tweede sprintrace. En de zegen voor Bastiaans en iets HTC Porsche groep. Zuid, teamgenoot Jan Lammers tijdens de hoofdrace. In de sprintrace kwam Harry Zumbrink met zijn Corvette als eerste over de eindstreep. Maar bij technische controle na afloop van de race bleek zijn auto niet op het comfort en het reglement. Waardoor Zumbrink uit de uitslag werd gehaald. En het team ging tegen deze disqualificatie in beroep. Ik vind het zo'n rot woord. <lacht> Waarover eh, op een later tijdstip zal worden beslist. Zo ging de overwinning naar Cor Euser en uh, in de Lotus Evora GT4. Uh, de Formula Swift Cup begon tijdens de kruidvat-gilette paasrages aan een nieuwe tijdperk, Want voor het eerste maal werd uh, een populaire instapklasse geweest met de nieuwe Suzuki Swift Sport. Suzuki Swift, oh heerlijke auto, mijn moeder heeft ook al een keertje eindje gehad. Maar dat hebben even terzijde... Alf het kalf stapte in als uh, gastrijder en won bij de races. Maar omdat hij bij zijn eenmalige optreden niet voor de punten in aanmerking kwam... ...behaalde Jeffrey Rademaker in beide wedstrijden de maximale score. Kim van den Berg eindigde in de tweede wedstrijd... Uh, ...in uh, twee wedstrijden op de derde plaats. Dus hij uh, is wel, vrouwen kennen wel rijden. Ze kennen echt wel rijden. Ho, ho, vrouwen kennen Kim van den Berg ho, ho. eindigde in twee, twee wedstrijden op de derde plaats. Ja, vind toch wel knap. En wij hebben ook nog iemand uh, gevonden... In Aalburg oh. Die dachten waarschijnlijk dat de paas daar plaats hadden gevonden Want we hebben een drive-in automobilist in Aalburg In Aalburg is zondagochtend, een vroeg, uh, zondagochtend vroeg een onbekende chauffeur een huis binnengereden. Waar waarschijnlijk is hij of zij op een, dijk, uh, op, de, op een dijk de macht over het stuur kwijtgeraakt mm -hmm. En vervolgens van de toluit afgereden Via de tuin van de buren reed hij het huis aan uh, van de taxihof binnen uh, en de bewoners schrok zich wakker van de knallen. Logisch, dat heb je niet elke dag een auto in je huis staan. Toen ze beneden kwamen, stond de kamer vol met rook van de airbag. De knipperlichten van de auto stonden nog aan en er was harde housemuziek te horen. Maar de bestuurder was al doorgegaan, dus de politie is de zoektocht begonnen. Misschien is hij op het circuit gekomen. Ik denk dat hij gewoon dacht van, Sandvoort Aalburg lijkt op elkaar. <lacht> Doen we! Nou, lekker toch? Jezus, mina, We zijn wel bezig geweest, hè? Om in die trant te blijven. Om in die trant inderdaad te blijven hebben we natuurlijk ook weer een Arnhemmer die zijn eigen woningen binnenrijdt. Uh, in Arnhem, een 44-jarige man uit Arnhem is vrijdagavond om kwart over zes met zijn auto zijn eigen woning binnengereden. Zijn vrouw was op dat moment in de woning aanwezig. Volgens getuigen zou de man dit opzettelijk hebben gedaan. Toen de politie arriveerde troffen zij de Arnhemmer in verwarde toestand aan. Hij is aangehouden. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege instortingsgevaar heeft de brandweer de woning gestuurd. De politie onderzoekt waarom de man zijn huis is binnengereden. Waarschijnlijk ging zijn vrouw vreemd. Ik denk dat dat het is. En hij is zoiets van, ik zal je krijgen. Ik zal de voeg uit het huis rijden. <laughs> nou, dat is je bij deze gelukt. Want je mag er dus niet meer nu, nu niet in komen. Hé. Hé. Hé. Het kwam er lekker soepel uit. Inderdaad. <laughs> We gaan lekker luisteren naar Skinny Love van Birdie. Oh. Dat lekker? Ik, oh, ik ken hem. Lekker. Mama, mama, mama. And I told you to be patient. No. You get itch, that's when you get the itch, itch. Baby, let me be a bitch What? Boy, I you thinking it's bad Girl, I'll take this Acting like a little boy Play me like a decoy What? You need to grow a couple boys I'm no, no. boy no. Boy, no. boy, yeah boy Even switchje van oude nieuw. even even kijken. We hebben net natuurlijk een mooi Frans vertaald nummer. We gaan naar de Summer van met Kid Rock, All Summer Long. Doe op. Is komen. Vandaag wel heerlijk All Summer Long. Het was midden in de zomer in een tijd waar alles komt. De Sorry voor de vergissing, het was Una Paloma Blanca de hele zomer lang Van uh, Kit B en uh, Jezus. Martin van der Ster hoe kun je die fout maken? Ja, het begint toch precies hetzelfde? Hoe kan ik dat dan weten? <laughs> Oké, okay, het is mijn fout inderdaad, Lezen, normaal maar... gesproken, ik zeg altijd, ken je muziek, maar hè? Ken je klassiekers? Go maken ook fouten Over klassiekers gesproken. Uh, Albert Jan die gaat uh, vandaag de vaniljaren doen, heb ik gehoord Ja, ik heb vorige, vorige week meegeholpen aan de vaniljaren Ja, ik heb de techniek gedaan ik heb echt mijn best. Oh, goed gekomen. Jongens, we gaan lekker naar het tweede uur toe. Wat gaan we om het tweede uur doen? Genoeg. is het nieuwslaat. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...